Deel van der Velden met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen reageren boos of bezorgd op de importheffingen die president Trump wil invoeren. Hij dreigt met een heffing van 30% vanaf 1 augustus. Vanmiddag stuurde hij daarover een brief naar de EU. In april had Trump het nog over 20%. Europese commissievoorzitter Van der Leyen waarschuwt voor tegenmaatregelen... ...en de Franse president Macron vindt dat de EU snel moet reageren. De missionair premier Schoof noemt de heffing zorgelijk en niet de weg vooruit. Donald Trump wil de nieuwe percentages op 1 augustus invoeren. Na het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Duitsland ligt er nog één man in het ziekenhuis. Zijn situatie is niet levensbedreigend, zegt de directeur van de reisorganisatie. In totaal raakten vijf mensen gewond bij het ongeluk. Dat gebeurde doordat de buschauffeur onwel werd. De inwoners van het dorp west in België mogen weer naar huis... Vanmorgen moesten de 3000 inwoners hun huis verlaten vanwege een grote brand bij een bedrijf in de buurt. Daarbij kwam veel rook vrij. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur woedde in een bedrijf met diepvriesproducten en breidde zich uit naar andere gebouwen op het terrein. Inmiddels is de brand onder controle. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer er weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht. Door een storing in een tunnel ligt het treinverkeer al een groot deel van de dag plat... Het probleem ontstond door een stroomstoring bij de stroomleverancier. NS kan nog niet inschatten wanneer de storing is opgelost. Bij atletiekwedstrijden in het Belgische Kortrijk is het Nederlands record verspringen verbeterd. Pauline Hondema sprong een afstand van 6,91 meter. En dat was 13 centimeter meer dan het vorige record van Daphne Schippers. Die sprong 11 jaar geleden 6,78 meter. Hondema werd geholpen door rugwind, maar dat was volgens de regels toelaatbaar.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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The rhythm of your night. This is the Nightwalk Mainstage with Mario Zedford. 2100 till midnight on fm Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Zedford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Zand wordt zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zand een bijzonder goede avond. Vandaag zaterdag 21 uur. Ik denk dat de wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Komende uur, het eerste uur het beste van dance. R&B een beetje pop tussendoor. Laatje Tony nieuws, de party op de 10 boven beste je Zo nieuws, de 10 boven beste platen van de dansboek. Zo, ik zeg het al honderd uh, jaar. Het <laughs> toch struiken dat je weer over Ja, het is vandaag warm, hè. Lekker weer, zeggen we dan in uh, Zandvoort. Alhoewel uh, de strandpachters uh, waren niet zo blij. Die hadden natuurlijk al aan uh, de bel getrokken, want uh, ja, kansloos NS die dacht, we gaan de boel verbouwen. Dat doen we in een weekend. Waar we pakken met geld kunnen verdienen. Iedereen wil naar het strand. En dan ga je alle treinen naar Zandvoort blokkeren. Omdat er groot onderhoud gepleegd moet worden. Ja, het is altijd wat bij de NS. NS is, uh, hè, ze zijn vaak in staking. En dan denk je van, ja, die gasten verdienen niet zoveel. Nou, die gasten verdienen genoeg. Alleen het geld wat uh, aan het spoor gegeven moet worden, daar bezuinigen ze op. Want ja, <laughs> meerdere keren per jaar moet het, uh, moeten de spoorrails uh, vervangen worden of gerepareerd worden. maar goedkope. Rommel, hè. TVM Zandvoort. Gelukkig is het toch wel redelijk druk in Zandvoort, hè? Mooi weer. En natuurlijk ook vandaag groot feest. Amsterdam, 750 jaar. En de ring is afgesloten. Groot feest voor uh, het publiek. Maar minder natuurlijk voor de auto's. Want die moeten allemaal opbreiden. Mega files. En uh, ja, hè? het hoort er allemaal bij. Als opening de muziek van The Good Man. Samen met Temba en Kenya. Die hebben een nieuwe versie gemaakt van uh, die mega-hit Give It Up. En uh, de komende uur een hoop lekkere muziek. Straks een tweede uurtje DJ Mouse op. Het is Global House En straks in de derde. Ruudje, vliegveld, nee, daar de beste van de clubs uit Italië met DJ en Kelly. Onderweg zo meteen Star, Maar hier zie je Jay Vegas met The Wave.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 Gouden klassieker in een nieuw jasje. Everybody dance. De Extended Mix. En daarvoor de, de Rival Star met uh, Vincino Omar... in de Louis Vega Extended Remix. Hier hebben ze antwoord. De Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond. Tomorrowland is uh, door de lezers van het Britse magazine DJ Mac... uitgeroepen tot het Best Dance Festival ter wereld. Het Nederlandse festival Defqop staat mm, he, he, niet op één... maar wel in de top 10. Het Belgische Tomorrowland, dat ook populair is onder Nederlanders... wint voor het vijfde jaar op rij. Ook de rest van de top drie is ongewijzigd. op het Amerikaanse Ultra Music Festival... Het festival staat op 2 en het Untold festival in Roemenië staat op 3. Verschillende Nederlandse evenementen hebben de lijst bij de 100 populairste festivals gehaald. Defcon 1 stijgt met 4 plaatsen naar 10 en ook EMF, uh, Het uh, Amsterdam Dance Festival. is tijdens ADE is op 16 beland. Het Dekmantel op 17 en Awakening is op nummer 20. Die staan allemaal bij de eerste 20. De andere Nederlandse festivals zijn Mysteryland op 33. DGTL op 38. Loveland op 48. En het State of France, Armin van Buren, staat op 57. Dus, hè? Ja, het is niet zo mega groot natuurlijk als Tomorrowland en uh, Ultra Music Festival en Untold Festival. Dus, uh, maar ja, uh, de DJ Mag Festival Top 100 is dit jaar voor de vijfde keer samengesteld. Het magazine vertelt elk jaar een lijst met de populairste DJ's samen. Nou, daar wordt al een beetje mee getoemeld. Uh, vorig jaar won de Nederlandse DJ Martin Garrix de verkiezingen voor de vijfde keer. Maar als we echt gaan kijken naar de skills, dat doen ze niet. Want, ja, uh, yeah, uh, eh, heb jij uh, een kind van uh, 14 15 een cursusje met de computers allemaal en de nieuwe cd spelen, dan uh, kunnen ze het ook allemaal usb stickie <laughs> Het gaat allemaal letterlijk en figuurlijk vanzelf, kan ik je vertellen. Dus uh, het is allemaal niet helemaal eerlijk. En van de week uh, een grote uitspraken van twee Ghost Riders. Dat, uh, dat er een paar dj's uh, uh, gewoon nep zijn. Nou ja, weet je, wat is nep? Ik bedoel, we weten allemaal DJ Jean de Lounge, uh, heeft hij helemaal niks aan gedaan. Hij heeft alleen gezegd, ah, het klinkt leuk. Ah, ik wil dat of dat. En voor de rest heeft hij er niks aan gedaan. En de gerucht we gaan ook dat uh, David Quetta twee linkerhandjes heeft. Hij kan uh, een beetje plaatjes draaien. Een beetje uh, leuk artiest zijn. Maar voor de rest, uh, ja, laten zelf maken. Het schijnt niet dat hij dat helemaal zelf doet. Dat laat hij doen dus. Uh, hè. En uh, afgelopen donderdag was ik uitgenodigd voor een uh, concert in de psycho -Dope. Dat was Lionel Richie. En uh, ja, de man was stom verbaasd. Want uh, eh, iedereen in de zaal die begon langzang zijn leven te zingen. Want ja, de man is uh, officieel vrijdag is hij, uh, 76 geboren En uh, ja, op donderdag 19 juni uh, was ik uitgenodigd het concert afgelopen donderdag in de Synchrodom... als onderdeel van zijn Europese C Hello to the hits tournee. Nou ja, bij het eerste nummer had ik iets van... nou, uh, hè, misschien wordt het tijd om te stoppen. Nou ja, mag het ook wel. De man is natuurlijk nu 76, maar toen was hij 75. Wat is het verschil? Maar ja... Uh, yeah. De uithalen geeft hij ook eerlijk toe, dat lukt allemaal niet zo. Dan was hij blij dat het, uh, dat het publiek uh, alle liedjes mee kon zingen. Want uh, ja, hij, uh, eh, hij haalt niet alle liedjes meer, Maar destijds uh, niet op in uh, met zijn vijf bandleden. Maken ze er een hele leuke show van. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zeker van genoten. Steve M. Zals wordt ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Next face, Helen Brunner en Terry Jones hoor je nu. Met My Desire in de Scott Diaz Extended Dub. I need you Okay. Hey! Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. The Nightwalk Main Stage. The best new tracks in house, tech house, and more. Main stage. het is warm hè. Ik weet niet of het achtergrond hoort, maar uh, de, de, de airco die loeit uh, echt op de hoogste stand. Ik heb hem op 15 graden gezet, maar uh, hè, dan is het lekker te doen. Maar zodra je naar buiten gaat, dan ben even een peukje te roken. Want ja, ik doe dat nog steeds. Ik ben heel ongezond, maar ja, het mag als je 50 bent. Hè. Wat maakt het dan nog uit? Het is, uh, ja, het is warm, hè, maar wel lekker. In de avond uh, is het beter te vertoeven dan natuurlijk overdag. Worden muziek van Mirko en Mix met No More. En daarvoor horen we Raffaello uh, Gio Volino met Breakfast in Tokio. En ze hebben even tijd voor de party Net wat we zijn. feestjes zijn er allemaal gegaan op deze zaterdag 21 juni. En zoals altijd beginnen we even met de Escape in Amsterdam. wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is een handen van onze eigen zandvoort de Raymondo. En vanavond heeft hij meegenomen P-Dash, Frederik Abbas en de MC is Heids. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En nog een weekelijks feestje in de Melkweg is het feestje Encore dat begint rond. Rond de klok van middernacht is het natuurlijk de home of hiphop en R&B. Meer informatie aan elkaar geschreven. Ancora of Melkweg.nl, daar vind je ook die informatie. En uh, de line-up vanavond, Abstract en friend. En dan hebben we nog een bijzonder festival vandaag. Een festival op de ring A10. Rollend ritme op de ring, Dance Parade. En dat begon vanmiddag om uh, 12 uur, duurt tot 11 uur vanavond. En dan uh, zat er bij de postjes weg en dan zou je denken... What the hell, waar is dat? Want ja, op de ring, de ring is groot hè. Nou, het is... Tussen de S106 en de S105. Daar zit het. Uh, daar is het festival op de ring. Rollend ritme op de ring. Dance Parade. En dat duurt nog tot vanavond 11 uur. dat is punk, rock, techno, Caribbean, urban en hiphop. En dan noemen ze het Onder de Ring in Amsterdam. Met Freezone, Many Events. Check website uh, opdering.amsterdam. Uh, dus op de ring. -e O-P-D-E-R-I-N-G. Opdering.amsterdam. En daar uh, vind je al die informatie. De opdrocht dekt uh, Stapvoets over de A10. Tussen de oprit van de S106 en de 105. Parallel aan het uh, Rembrandtspark. Dan snap je dat wat beter. Loop, dans en feest mee. Oftewel gewoon Amsterdam-Westen bij de bosjes weg. Dus uh, komt helemaal goed. Tot 11 uur vanavond doet dat nog. En uh, natuurlijk ook vanavond uh, uh, het pleinfeest. Het pleinfeest met Jan Smit als je erop zit te wachten. Dus uh, ja, gezellige evenementjes allemaal. Deze zaterdagavond, 21 juli. We gaan door met muziek. Hier is Piem met Only You in de Richard Earnshaw Extended. Remix.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 play stage the home of house music and awesome vibes Babes on the run. Party rocker. Op een oude gouden klassieker in een nieuw jasje. En voren horen Spider. But what do you say? En het doet me denken aan uh, die plaat van Snap, hè. Mary had a little boy. Uh, dat komt er helemaal in voor. Dus uh, ja, de beats zijn er zeker van uh, uh, geleed, gestolen, gejat. Whatever. We werden even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de festivals. Indoor en natuurlijk outdoor. Ja, mooi weer dus. Outdoor festivals. Deze week op 10. Dino Lenny. met House of Magic. Op 9, Groove Armada en uh, Grandma Funk met I See You Baby. Op 8. David Pijn. Hadoek en Crush met The Night Tray. Op 7 Pasha met The Cool To Be Careless. Op 6, Prospa en uh, Ra met This Rhythm. Op 5. Hector Couto en Alexandra Pas met El House. Op vier. ATFC, Lisa Millet, and the Club The Combats, Bad Habit. Op drie, Jocelyn Brown. Luke Alashie en Chloe Galette uh, met The One. En op twee deze week, Chris Lake met Savannah. En vorige week zei ik je dat ik had verwacht dat uh, Moby, Blondijlis en uh, Kiko Franco op één zouden staan. Maar toen stonden ze nog op twee. Natural Blues, Van Moby natuurlijk in een nieuw jasje getookt. En uh, ja, nou moet ik even denken. Volgens mij heb ik die al gedraaid of heb ik hem nou nog niet gedraaid? Uh, het is uh, eventjes, uh, eventjes een beetje, uh, even kijken hoor. Even kijken door, uh, door de lijst heen. Oh, Ja, volgens mij heb ik hem al right? nee. We hebben andere muziek voor je. Angelo Ferrari, Max Million en Wild Joker met het oude gouden klassiekuurtje van Bob Marley. Hier is Sun is Shining. Sun is Shining. See ya. Today night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Santa Cata met long, long time. Daarvoor horen we bad attentions met Ibiza-vibes. Dat waren het zeker vandaag, Ibiza-vibes. Op het strand, als je morgen niks te doen hebt... ...ik zou even naar Bloemendaal-strand gaan... ...want uh, daar zijn allemaal van die leuke feestjes. Onder andere Woodstock. Daar uh, hebben ze altijd van dat lekkere uh, zomerse house... Uh, van dat, uh, ja, Latin House. Je wordt er gewoon vrolijk van. Je moet er gewoon naartoe gaan. Rustig, relaxed. Lekker in het zonnetje zitten en lekker naar de beach luisteren bij Woodstock morgen. Teken de moeite waard. Ik laat je achter met uh, Cubico. You must try. Zo meteen het nieuws. En weer en dan is het tijd voor DJ Mousel. met zijn Global House Vibes. En straks in de derde die helemaal in Italië. De beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zeg tot zometeen en na de break. Maar luister eerst maar even naar Cubico en You must try.